8 uur. Die ook het eerst met het NOS-journaal. Griekenland is nu officieel het EU-land... dat het grootste aantal vluchtelingen te verwerken krijgt. Tot nu toe was dat Italië. Volgens de VN zijn er sinds januari... 63.000 vluchtelingen in Griekenland aangekomen. In Italië waren dat er duizend minder. De meeste migranten zijn gevlucht uit Syrië... en komen via Turkije Griekenland binnen. Sommige Griekse eilanden liggen maar een paar kilometer uit de Turkse kust... De meeste vluchtelingen willen doorreizen naar Noord-Europa. Een relatief klein aantal vraagt asiel aan in Griekenland. Het topoverleg over de Griekse schuldenproblematiek... is aan het begin van de nacht beëindigd. Op het iets heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Premier Tsipras sprak ruim anderhalf uur... met Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, IMF-topvrouw Lagarde... president Draghi van de ECB en commissievoorzitter Jonker. Ze praten over maatregelen als bezuinigingen en btw-verhoging waarover nog altijd geen akkoord is bereikt. De komende ochtend wordt het overleg hervat... voorafgaand aan de vergadering van de Eurogroep. Die sprak de afgelopen avond ook al over de kwestie... maar ging toen zonder akkoord weer uiteen. De opgestapte burgemeester van Bussum... heeft niet op grote schaal gefraudeerd met declaraties. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft laten doen... op verzoek van oud-burgemeester Heijman zelf... In het rapport staat dat veel beschuldigingen aan zijn adres niet gegrond waren. Wel is man slordig geweest door bijvoorbeeld zijn reiskostenvergoeding na verhuizing niet aan te passen. En hij had transparanter moeten zijn over zijn declaraties. Inmiddels is Albertine van Vliet, oud-burgemeester van Amersfoort, aangesteld als waarnemend burgemeester van Bussum. Dan het weer. Vannacht is het droog en bewolkt. Het is 10 tot 15 graden.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 En mijn beleving is overigens dat we dat al heel lang doen, maar dat hangt ook af van hoe goed je contacten zijn, zeg ja, ik altijd ja, maar. Ja, ja, maar. ja, ja dat is waar. En je hoeft dat ook niet altijd hardop te doen, je kan dat soms ook euh, achter de schermen regelen. Ja. Maar is het zeker dat, dat de, de, de taak weer terugkomt naar de, ja. naar de burgemeester? Of is, nee, dat, volgens mij is dat een andere discussie, ja. euh, die op dit moment landelijk wat wordt gevoerd, ja. omdat de nationale politie die die schuurt wat. Ja. Ik heb vorig jaar al gezegd dat ik daar in Zandvoort geen last van ondervind, omdat ik...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 inclusief de horeca... want dat kan niet zonder een actieve inbreng van onze horecaondernemers... Uh, dat we op dezelfde wijze gaan optreden... dat mensen die gedrag vertonen wat niet gewenst is... Uh -huh. dat die worden aangesproken en zo nodig ook wordt ingegrepen. En dat begint dus al...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 Gebeurt meer in de nacht? Ja, ja, ja, ja. Natuurlijk uitzonderingsgewijs. Ik kik Ja, Er nee, zit zitten goede technici aan de tafel. En de luisteraars thuis weten nu ook dat ik af en toe kan ja, schreeuwen. Ja, toch wel. Ja. Maar het, het, het, het, ik, ik geef dit voorbeeld altijd ja, maar. Ja. Want u moet zich realiseren als dat drie uur s'nachts gebeurt... en u ligt ja, daar te slapen, ja. daar schrik je gewoon van. Ja, ja. Ja. En natuurlijk gebeurt dat wel eens, maar het moet niet structureel zijn. En dat wildplassen, al dat soort irritant gedrag. Nou, dat gaan we kijken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 dan hoef je ook veel minder te regelen. En natuurlijk kan er altijd iets fout gaan. Hè? Laten we daar ons altijd bewust van zijn. Je kunt niet in een risicoloze samenleving werken en leven. Sterker nog, ik zeg daarbij: ik wil dat ook niet. Volgens mij wordt het dan saai. Dat ja. hoort niet bij mensen. Nee, dat is niet. En dat weten we in dit dorp als geen ander. Nou, nou.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 understand the charm is a he'll grow to be an angry young man someday take a look at you and me are we too glad to see do we celebrate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 Then one night, in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, he tries to run, but he don't get far.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 Okay. Nee. Oh. Uh, en dat is wel, wel, wel lastig in die zin. Ik, ik, ik ben ook zo blij dat we twee vrijwilligers hebben die daar heel actief uh, heel veel tijd aan besteden. Ja. En op fantastische wijze gewoon zorgen dat die herten ze, ze weer, weer terug ja? Okay. ja. Kijk, want je hebt natuurlijk in dit soort zaken altijd, uh, ik noem dat maar de, de, de coaches aan de wal. En uh, sommige mensen zeggen dat zijn de roepers. En je hebt dan ook een paar mensen die zeggen, wat kunnen we gaan doen?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 Dieren. Ja. Daar wil ik geen enkele discussie over hebben. Nee, dat is zo. Het is jammer dat daar ja. een risico aan zit. Want het is wel een uniek iets: dat herten in, in, de dor, in een dorp rondlopen. Ja. Ik Absoluut. denk dat de, de, de gasten die je ziet dat zien. Onverbaasd kijkers. Dat, dat, op de Veluwe moet je uren lopen ja, een met een de verrekijker om wat in de bosrand te zien. Ja, nou ja, je, je kunt hier ook de Amstelamse, Amsterdamse waterleiding nee, duiden. Ja, ja. In. En, je en, kunt uh, er wel een aantal ja, ja, het, het, het discussiepunt is, er staat het woordje te voor. Ja, ja, ja, ja. dat is het. Ja. Ja? Ja. Oh, ja. En dan krijgen te veel mensen er te veel last van. En dan zijn de veiligheidsrisico's veiligheid. te groot. Ja, dat, is zeker, ja. dat is het lastige daar. Ja. Okay. En, en dan word je geacht als openbaar bestuur iets te doen. Oké. Okay.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 Nou, graag gedaan. U kunt uh, uppoppen. Oh, wow. <laughs> Ik ga mijn best doen. <laughs> een heel uh, gezellig weekend allemaal. Ja, u ook. Ja? Dank, ja, dank u dank wel. U. Dank, u. <laughs> dank u. Goed, wij gaan verder met wat muziek. Jim hier. Time in a Bottle. Zo, so, ja. If I could save time in a bottle. First thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever tijd, museum, <laughs> ja, moet ja, allemaal ja, kloppen. Ja, ja, ja, ja. En uh, bij ons zit Michiel Drommel. Welkom Michiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij houdt uh, ons uh, een foto voor. Ook een van, ja, ja, van flesjes, kogelflesjes. Ja, dat is oud nee, Michiel. Nee, dat ja, is, is, een is een heel, heel oud systeem. Ik kan er nog heen. Hè. Ja, ja, ik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 uitgedroogd waren. En oh, Toen ja. heeft Pieter Lip, dus Peter Verstegen, die heeft oh. uh, nieuwe leertjes erin gedaan. Ja. En toen lukte het. Ja, dus, luister. Met een, uh, een bruisterbladje vitamine. Ja, ja. En een uh, spa -water oh, ja. En uh, een beetje kleur. Vindingrijk. Ja, ja zo moet je het maar doen, hè. Ja, want je zit hier, Michiel, vanwege jouw, uh, de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum, ja. volgende week. Mm -hmm. uh, het strandleven van Zandvoort door de jaren heen. Ja. En jij hebt een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 Ik kan me dat zelfs nog wel herinneren dat die ijswagens de boulevard op reden. En dan kwam zo'n mannetje met een jute zak. Bakkenhoven was dat, ja, ja. En met een toeter. Oh. Met de toeter. En een toeter. En een staaf ijs. En die liep het pad dan af naar hun strand. in. toen hadden ja. het allemaal. Mensen hadden natuurlijk geen elektriciteit, ze nee, hadden geen nee. gas, ze hadden nee. geen licht, niks. Nee. Dus het moest allemaal uh, ja. Ja, met, met ijsstaven, ja. allemaal gekoeld worden. Ja. ja.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 De, de, de afstanden gekregen die ze dus tot nu, nu toe hebben. nog hebben. Want ik, uh, mm -hmm. mijn tentje is dat van J. camp En dat, die stond voor de zeesraad. Ietsje zuidelijker van de zeesraad uh, waar nu Mango is. Mm -hmm. Nummer 15. Mm -hmm. En ik ken tante Klaartje, mm -hmm. want uh, als Clara en Jeanne. Ja. ja, precies. En aan, zelf, Antje had je er ik ja. Het waren drie zusters. Hè. Ja, die dreven de tent. Nou, en ja. hun vader hadden dat tentje wat ik dus nu helemaal nagebouwen. Okay. Want uh, zij zit er als klein uh, meisje zit ze nog op een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 Okay. En die, uh, daar is je ook al bezig. Dus we hadden ook, en hopelijk kan het nog, als we dus eenmaal in het museum hebben gestaan tot 16 augustus. Dan wil ik het absoluut een paar keer op het strand opbouwen. Want leuk, ja, daar uh, stonden ze. Ze stonden ja, niet leuk. in het museum. Hè. Nee. Ze moeten eigenlijk op het strand, op het strand terechtkomen. Ja. Ja. En ik hoop dat dan tegen die tijd ook de handkar klaar is we met de handkar, gaan we met die tent gaan we naar, het, uh, naar de wurf en dan naar beneden. En dan kunnen we bij uh, Beach Club 10 van Robert Molenaar oh ja. kunnen we hem opbouwen. Oh, het ja, ja. En ja. Is, ja. De ja. handkarren was loos, hè? De ja. caravan. Ja, ja, precies. Dan dus ja. had je ze dus ook voor de deur staan. Ja, allemaal, die kon je huren. Daar, die kon je hè, daar ja. huren, bij het daar. Ja. Ja. Ja. Maar die zijn, die zijn er niet meer, waarschijnlijk nee, die zijn nee. niet. Die zijn ja. allemaal. Ik vraag me af of ik überhaupt niet... of ik een toestemming krijg om met zo'n handkar over de straat te gaan. Dus dat ze denken: ja, meneer, wat bent u nou weer bezig? De, de voderman, de <laughs> u, u, u hindert het verkeer. Ja, ja. Is gewoon, ja, de ja de waar ik niet? Dat zie je nog wel eens. Maar een handkar ja. eigenlijk nooit nee. meer. Nee, nee. nee. En, en op strand werden ze heel veel gebruikt. Ja. Zat er dan niet een paard voor? Was dat nee, dat waren de badkoetsen, mevrouw. Ja, je oh, had de badkoetsen. En natuurlijk ook paard en wagen. Want bij ons kwam Pieter Schillen. Boer, ja. hey, die ja, kwam ja. elke week langs om de schil ja. op te halen. Zat je ja. de groenteman, ja. die kwam ook met en wagen. Ja. Uh, het botje, met de olie, ja. Oké, ik heb nog een oude houder ook zo. Maar, oké, terug gaan naar de strand. En jullie hebben er nu één gereconstrueerd. Ja, precies zo in dezelfde. Ze hadden toch hun eigen karakter allemaal. Want we zagen bijvoorbeeld wel vier verschillende soorten frames. Maar toen we dus keken naar het tentje van camp toen dachten we echt, ja nee, dit ziet er mooi uit. Het is bijna wat ze in Duitsland zo'n vachwerkhuisje noemen. Met die balken en zo. het is Mooi geconstrueerd. En hij heeft het zo knap gedaan, die Hans Molen.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 prachtig recht en vast zit. En kun je het ook gebruiken misschien? Ja. Eventueel, ja? Hoe doe je? Gebruik. Nou ja, gewoon, gewoon op het strand staan, was het ja, vroeger nou, ik, ik ga er niets verkopen. kopen. Het is nee. zuiver om de toeristen en andere bezoekers te laten zien van hoe eenvoudig het begonnen was en om even terug te gaan in de 19, ja. 1925, ja, 1930. Hoe, hoe het was. Ja. Hoe het was. Ja. Met. En lien was dat moeilijk om aan te komen? Nou, ik, ik heb t, ik ben naar uh, ja, nou, Lappeland geweest. Er is bijna keuze in Haarlem ja. En de daar, die uh, hadden ja. twee ja. soorten en één was een beetje stugger en dat was ecru... en de ander was iets lichter. En dan heb ik toch met een zware kwaliteit tegen het canvas aan. He. Ja. Ze noemen het ook vaak linnen. hoewel mm -hmm. Het is eigenlijk 100% Stink. katoen, maar heel dicht. Gezien. Bij het genootschap en de babbelwagen heb ik wel foto's gezien van die tentjes. Uh, jij hebt die waarschijnlijk ook wel Ja, ik heb een hele grote natuurlijk. collectie van. En daar, daar heb en, ik het ook uit kunnen putten. Al en, die en was er een bepaald dessin of maakt dat niks uit? Uh, op die, daarom vraag ik dat eigenlijk... Uh,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 Voor uh, goede doelen. He, als op bijvoorbeeld op het Gassersplein of op het Razersplein. Oh, ja, dat vind ik het En toen dacht ik ook, en dat kwam Imka Drommel en Mark Verstegen tegelijkertijd bijna mee. Je kan er ook een toneelstukje op voeren. En dan, ik ben ja, toen ook, ook een theatermens. Ja. Ja. He, en ik, ik zat op denk. je moet eigenlijk een prijsvraag uitschrijven uh, hier onder de Zandvoortse bewoners. Of ze een toneelstukje van een minuut of 15 kunnen schrijven. wat dan in zo'n tent plaatsvindt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dan, eh, rond, Met de Wurf uh, samen. Met de Wurf? Ik geloof dat in iets voor de word wil schrijven en Mark heeft me al iets uh, Mark Verstegen die heeft al een uh, stuk geschreven wat heel erg leuk is. Ja. Of een poppenkast misschien ook wel voor kinderen. Mevrouw, ik geloof dat er een heleboel mogelijkheden zijn om dat te gebruiken. Ja. Ik heb zelfs al iemand gehad die zei wij gaan trouwen op het strand, mogen we dat tentje oh. gebruiken oh. als we oh. wel. Gaan ja, gaan trouwen, want dan leuk. kan de ambtenaar achter die oh. toonbank staan, en ja. wij kunnen met, met ja. dus uh, leuk. er nou. komen ook allerlei uh, ideeën naar voren. Ja, mogelijkheden genoeg om uh, wat Ongrand. geld bij elkaar te krijgen om ja. Te, ja. te impregneren en misschien juist. nog te verbeteren. Ik denk het wel, want we hebben het nu allemaal uit onze eigen zak betaald. Hans Monarch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 Ja, dat, dat was ook zo bijzonder, want je, je bent ergens mee bezig. Het lijkt wel alsof het van bovenaf geregisseerd wordt. En er laat me de, gewoon mensen die ik jaren niet gezien heb, die, die laat ik opeens elkaar, ontmoeten. Ja. En Kroon, die staat, uh, ik sta bij, bij Peter verstegen bij Pieter Lip. De deur gaat open en er komt Kroon. En ik had net een uh, vraag voor hem. Ik zeg, Kroon, als ik nou zo'n padkoets ga maken, heb jij dan een paard voor me? Ik ja, jongen natuurlijk, heb ik voor jou een paar. Hij zegt, en dan nog een ander ding. Zegt, laat me nou even uitpraten. Ik ben nog even bezig om het tentje uit te leggen. En ik zeg, en wat wil je nou zeggen, Kroon? Hij zegt, nou, ik ben voorzitter van de Strandkorrels. En uh, uh, dat, uh, wat jij dacht te maken, dat past helemaal bij onze doelstelling. Dus uh, ik ga je sponsoren. Nou. Dat is te gek. Ja, het, ja, ja, ja. Uh, nou ja, Kroon heeft tuigpaarden, dus. De En het hoeft dat niet elke dag te gebeuren. Maar om dat gewoon een keertje heel mooi op video te ja, zetten. Hoe dat ja, dan, ja, dan ja, ging. En ja, ja, ja, iemand die ja. dan, inderdaad, de zin... Gereden, want ik heb eigenlijk geen idee hoe dat dan ging. Want dat paard ging er dat eigen... water in. Ik denk ja. dat hij dan draaide en dat hij naar achteren ging. Ja. Hè? En dat, want dat, Je had er zo'n ja. trapje waar je dan af moest ja. Ja. Ja. gaan. Het moet gedraaid worden. Ja, hij kon niet achteruit lopen. Want het, het trapje moet naar de zeezijde zijn. Juist. Ja, en daar daar gingen, eh, dan ging dan de ging... luifel naar beneden. Want oh god, als en je toch maar een stukje engels. Dus dat is toch wel leuk om dat een keertje dan, dan, dan en te beleven. Dat een paar mensen dat misschien die zeggen nou dat heb ik het wel.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 Ja, dat is het wel zeker. Maar ik, ik denk, nou, dan heb je vier elementen. Je hebt een strandtentje, je hebt een, een badkoets, je hebt ja. een badkantoortje en een bambelwagen. Als je het op dat desolate van Venomaplein zit, oh, he, oh, ja. om, om de mensen te laten zien wat voor een strandmeubilair er vroeger was. En je zet daar bijvoorbeeld kunstenaars in met, met hun werk, he, een beeldhouwer en ja. een, een, een paar schilders. Dan kunnen ze, de mensen kunnen genieten van de buitenkant. En meteen kun je uh, artiesten stimuleren om hun werk te kunnen aanbieden, te weet. verkopen. En je hebt een attractie erbij op een...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 uitblikken ook weet je van met koek, koek, koek? Uh, ja. gevulde koeken, koeken rondos, gevulde ja. koeken de ja. ja ik heb al een paar ingekocht ja. hoor, dus die ja. moeten ook uh, liggen toe. Ja. en uh, omdat Camp, die had dit waren hele uh, grote ondernemers want die hadden niet alleen maar twee of drie strandtenten ze hadden poppenmoeken ja. dat kleine snoepwinkelje ja, ja. Ja. van de stations ja is, is, is dat Sneerplein. was ook voor Kemp hè ja. en ze hadden kolen oh, ja. Dus ja die waren in ja. de winteringen ja. oh, ja, ja. en ik weet niet wat ze allemaal deden dus uh, ik, ik heb dan nu ook de de mogelijkheid zeg je, ja, maar ik ben niet zomaar een strandtenthouder. Ik ben poppenmoeken en ik heb snoep. Dus dat Sorry. snoep wordt ook op strand verkocht. Weet je wel. Dus ja, ja, ja, ik heb een schaaltje, ja, ik heb oh, pachetigies leek. en zakjes en zo. Ja. Meteen een ja. vraagje, kun je nog spullen gebruiken? Eens, dan kan je meteen een oproep doen. Ja, ja, Als iemand nog wat heeft staan. Ja, ja. Ja, ik, ik wat je zoekt nog niet. of ben je wel compleet? Ik ben ja. eigenlijk compleet. Ik had nog een lange tijd, dat ik dacht van, hoe kom ik nog een oude melkflessen? Maar ik heb uh, van Hilly uh, Weber, nee, Keur. Edwin Keurzenvrouw. Ja. een schat van de meid. Die heeft me ook zo geholpen. Net als Henriette Brokmeijer. En, en noem maar op. Ik, ik moest ook een hele lijst gaan maken. Ik moet <lacht> wel aan de honderd ja. Van mensen die me allemaal geholpen hebben. En dat vond ik ook zo'n leuke ervaring eigenlijk. Maar uh, ik had een liter fles melk wilde ik nog hebben. En die heb ik dan uiteindelijk van mijn broer gekregen. Maar ik geloof dat ik eigenlijk alles heb. Want ik ben toen in februari begonnen. En ik heb een goede speurneus om uh, dingen dus uit die vrede, tijd he? nog. Blikken ja. heb ik ook nog. Uh, ja, die grote verkade blikken. Ja. Ja. En uh, met koffieteen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 Beetje naar de, het ja. einde van het eerste uur. Uh, het uur Waren er ook stoeltjes waar mensen konden ja. zitten? Ja, ja Godzijdank. En uh, ik had uh, op een gegeven moment... Ik wil ook nog gaan kijken. Het zijn dan bistro stoeltjes. Hè, die je makkelijk in kan klappen. Ja. Want ik dacht ook, ja, je moet ook praktisch denken. Want ik had dus die vierkante houten tafel. Maar die kun je niet kwijt op zo'n zo handen. Nee. Dus ik dacht, die bistro tafels hadden ze ook stond. En die kon je opklappen. En dat, ja. had ik, dat zag ik op de foto. Had uh, familie Kempen ook. Dus okay. denk, opgelost. Hm. En dan heb ik wel... Omdat ik vaak ook een combinatie ziet... Het was eigenlijk af en toe een bij elkaar geraapt zootje of zo'n tent. Want we hadden een oud kastje hier en een oud klukkie daar. En in ieder geval uh, was dus een combinatie van uh, twee rotan tafeltjes. En dan ook van die rotan stoeltjes eromheen. Okay. Dus ik heb ja, een combinatie van, ziek, van rotan ja. en van die metalen stoeltjes, ja. die bistro stoeltjes. Ja. Ja. En op het internet vond ik dan Egge in de beurt van Aadzen. En die zei, meneer Drommel, ik ga ze voor u maken. Wat oh. voor kleur wilt u ze hebben? <laughs> ik zei, nou, uh, do doet u maar de donkergroen. Hij zei, ik zeg, wat kost het? 7 euro betaalt u. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Ik doen we het, het voor. Ja, ja, ja. ja leuk. Heel leuk. Goed. En ik heb ook uh, melkbusjes kunnen kopen. Eentje voor de uh, voor de gewone melk en één voor de karnemelk. En oh, eigenlijk ja, ja ja ja, Ja, zo. Leuk. We moeten gezien de tijd uh, Hef, We gaan er zo we uit. Ja. Helemaal uit. Ze moeten, moeten gewoon komen kijken in nu, ja, alsjeblieft. Zeker. Ja. En de 26e is dan de opening en dan, ja. dan kost het ook niks. Ja. En dan uh, ja vanaf, te, vanaf dat tot 16 augustus kan, kunnen de mensen kunnen komen, komen kijken. Komen kijken ja. En ik ben ja. er af en toe ook om uh, wat uit te leggen. Oh, dat leuk dat ik wat ja. weet. Ja. Heel Dankjewel, erg leuk. Uh, ja. Voor je, je enthousiast verhaal. En hoop nog een keer terug te komen als ik wat anders maak voor jullie. Ja.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 million and I don't see you anymore I would not leave you in times of trouble we never could have come this far no love I took the good times I take the bad times I take you just